Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Wassenaar is een auto met een e-call techniek gedemonstreerd. Deze auto's waarschuwen bij een verkeersongeluk automatisch de politie. Ze sturen een alarmsignaal en de coördinaten van de plaats van de auto. De Europese Commissie heeft besloten dat auto's uiterlijk in 2015 verplicht moeten zijn uitgerust met het systeem. Door deze techniek zouden in de EU jaarlijks 2500 minder verkeersdoden vallen... doordat hulpverleners eerder op de plaats van het ongeluk arriveren. Onder meer autofabrikant BMW en E.T. bedrijf IBM... organiseren een tournee door Europa om de nieuwe techniek te demonstreren. Het Nederlands huisartsengenootschap wil dat iedereen binnenkort regelmatig zijn gezondheid laat testen. Ongeveer een kwart van de huisartsen roept zijn patiënten nu al jaarlijks op voor een gezondheids-APK. Waarbij wordt gelet op diabetes, hart- en vaatziekten en nierproblemen. De artsenorganisatie heeft nu een test ontworpen waarmee artsen, risicopatiënten en gezondheidsproblemen sneller op het spoor kunnen komen. De rechtbank heeft de eis afgewezen om de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië te arresteren. Hassan Wariyuda is op dit moment in Nederland en de regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken eiste in een kort geding de arrestatie van de oud-minister. Volgens de RMS is hij mede verantwoordelijk voor mensenrechten schendingen op de Molukken in 2003 en 2007. Begin vorige maand werd een gepland staatsbezoek van president Judo Yono aan Nederland afgezegd, omdat de RMS de arrestatie van de president eiste. En ook dat kort geding werd door de Molukkers verloren. Het lijkt erop dat er in Afghanistan binnen een week een nieuw parlement aan het werk kan gaan. Vrijwel alle uitslagen van de parlementsverkiezingen van 18 september zijn nu bekendgemaakt. De uitslagen werden vertraagd door onderzoek naar verkiezingsfraude.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 Oh, uh -huh. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben als gasten Djoeke Zuurlohe, Barendrecht en het onderwerp is basistraining Gedachtenkracht. Djoeke is jaren geleden met Carmen de Haning gesprek geraakt en heeft daar vele trainingen gevolgd.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 Uh, ja, ervaringen uitwisselen en uh, van elkaar leren. En wat is dan de filosofie van Louise Hey? Want daar is het op gebaseerd, heb ik uh, gelezen. Ja, onder andere ja, de, de, het uh, boek. Dat hoort dus ook bij de basiscursus. Is dat cursus in Wonderen of is dat die andere uh, uh, uh, Leefje leef Rijk of zo? Heel je dat leven, dat ja. Heel je leven, je, ja. Heel je leven, oké. Okay. Ja. Dat is het boek van haar. Ja. En daar werken jullie mee? Daar werken we mee, ja, ook. Uh,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 Maar ik moet eerlijk zeggen dat het gewoon deze muziek is die me helemaal opsweept. Ja. Oké. Okay. Okay. Just Stone. Just. How much loving do you need? Do you need it once a day? Twice a day? Three times a day? Four times a day? You gotta let me know. I need a love, Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zuloe-Barendrecht. Uh, en het onderwerp is basistraining... Uh, basis, uh, nou, ben ik basistraining Gedachtenkracht. Hey, hey. Sorry hoor, voor ja, die naam. Spijt me. Ja, <lacht> ja, ja, ja, ja. ja, maar, maar heet je Jans, gewoon ja, ja, Janssen? Truus, zo? Truus Jans. Jij mag maar <lacht> gewoon Truus Jan. uh, ja, Jan. Jans. Truus nou, ja. um, Truus, wat is spiritualiteit voor jou? Ehm... <lacht> um,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 100% juken, ja. Of ik het nou wil of niet. Nee, nee joh, dat is onzin. Er zijn, nou, ja, dat zijn gewoon is, ja, sommige dat dingen. Vind ik, wel. Dat vind die kan ik wel met tekst, de tekst, hoor. Ja, ik, uh, 100% ja. juken. Het ja. zou zo'n ja. merknaam kunnen zijn, vind ik. Ja, nee, ja, het is een beetje een moeilijke naam, maar... Nee, nee, 100% maar goed, truus. Uh, <laughs> ja, ja oké. Okay. Um, dus de cursus is wel spiritueel, tenminste. Je krijgt ander inzicht eigenlijk...